Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorig jaar... in het geheim telefoongegevens verzameld van journalisten van persbureau EP. Twee maanden lang werden alle uitgaande gesprekken... van zeker twintig nummers geregistreerd. Van die nummers maakten meer dan honderd redacteuren en verslaggevers gebruik. EPI is woedend en spreekt van een grootschalige en ongekende inbreuk op zijn werk. De Amerikaanse regering zegt niet waarom het persbureau is afgeluisterd. EPI zelf denkt dat het iets te maken heeft met een onthulling over Al-Qaeda. Vrachtwagenchauffeurs voeren in de ochtendspits actie tegen liberalisering van het goederenvervoer. De Europese Commissie heeft plannen om de regels voor rijden in het buitenland te versoepelen. En volgens FNV-bondgenoten zullen transporteurs dan steeds vaker Oost-Europese chauffeurs inzetten, omdat die goedkoop zijn. En dat kost Nederlandse truckers hun baan. De chauffeurs willen vanuit Amersfoort via Papendrecht naar Zoetermeer rijden. Volgens FNV-bondgenoten is het niet de bedoeling om snelwegen te blokkeren oppositiepartijen overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Wekers. Die moet zich vandaag verantwoorden in de Tweede Kamer voor de fraude met toeslagen door Bulgaren. De totale schade van die fraude is ongeveer 100 miljoen euro. CDA, D66 en GroenLinks kondigen aan dat Wekers het moeilijk gaat krijgen. Hij zou onvoldoende alert op de fraude hebben gereageerd. RTL Nieuws kwam gisteren opnieuw met een rapport over fraudegevallen. Volgens de omroep heeft Wekers die informatie niet naar de Tweede Kamer gestuurd... terwijl daar wel om was gevraagd. Oud wielrenner Philippe Gaumont is overleden. Vorige maand werd al bekend dat de Fransman door een hartaanval in coma was geraakt. Gaumont won onder meer de Vierdaagse van Duinkerken, de Ronde van Picardie en Gent-Wevelgem. Philippe Gaumont kwam een aantal keren in opspraak wegens dopinggebruik. Hij was 40 jaar. Het weer nog vannacht buien, vooral in de kustprovincies en bij de Wadden-eilanden kans op onweer. Overdag in het noorden eerst zon, van het zuiden uit bewolking en af en toe regen. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Goedenacht en mooi dat u luistert. Bent u goed verzekerd of misschien zelfs wel een beetje te goed? Of durft u nog wel een beetje risico's te nemen in het leven? Straks na drie uur gaan we daarover praten met onder meer Johan Terborg. Hij is zoals hij het zelf noemt personal coach voor mensen met ambitie. Ook straks live in deze nacht de dromige dreamfolk van de dames van Amber Arcades. Maar eerst aandacht voor de examenkoorts. Het is namelijk weer zover... Voor ruim 200.000 studenten in Nederland is het nu flink stressen en zweten. Omdat ze gisteren begonnen zijn aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen in het Middelbaar Onderwijs. Het examen dat hun toekomst zal bepalen. Het komt er nu dus op aan. Wie weet zitten ze trouwens op dit moment wel te blokken op het examen van morgen. Lijkt me eigenlijk niet heel erg verstandig. Volgens mij moet je gewoon lekker uitrusten nu. Maar goed, dat terzijde. Vannacht gaan we uit solidariteit met de jongelui. ook hier in Dit is de Nacht. verhalen met elkaar delen over examens. En omdat examens van alle tijden zijn, hier een mooi fragment uit De Oude Doos. Het is weer zover. Jong Nederland maakt van zijn kop een spons om uit te persen op het eindexamen. Dat amt, dat pad, dat band, dat beeld, dat bred, dat buch, dat dag, dat dorf, dat vacht, dat vast, dat veld, dat geld, dat glas, dat vlieg. To bite. To bit bitten, to bleed bled bled, to blow blow blow. To break, broke broken, to breed, bread, bread. To bring, broad broad, to build, build, build, to burn, burn. R min H. Hierin is R de straal van de bol. De inhoud van een bolsector vinden we... ...is dus een deel van het Britse gemene best. Met volledig zelfbestuur. De band die de blanke dominie. Ja, zonis. Apello. Lotophagus. Medea. 2 alven is gelijk een cosinus kwadraat alven, een sinus kwadraat is gelijk een 2 cosinus kwadraat alven, en een, een. Ik... Hoe luidt de wet van Archimedes? Uh, een lichaam in een gas gedompeld ondervindt een opzet. Wat Opmaat? zijn de eigenschappen van het parallelopipidum? Onder welke omstandigheden is de post dubieuze debiteuren een aftrekpost? Wie is Jan Kramer en in welke eeuw leefde hij? De vergelijking in cartesische coördinaten van de parabool... kan worden herleid tot de gedaante i-kwadraat is 2px. Wat zijn x, i en p? Ja, prachtig om te horen hoe men destijds nog op ouderwetse wijze... blokte tot men erbij neerviel. Ik moet wel even zeggen dat ik gelijk uh, weer zenuwachtig van word. De coördinaten x, i en p... Pff, iets met een parabool en zo. Lang, lang, lang geleden. En dit was, uh, was wel heel lang geleden... want dit waren fragmenten uit dat mooie jaar 1967... vlak voor uh, de hele wereld in brand stond. We zijn benieuwd naar uw verhalen. Deed u ook examen in de jaren 60 of is het voor u nog veel langer geleden misschien... Hoe ging het er destijds aan toe? Laat het ons weten. Bel naar het gratis nummer 0800 1121. Mail naar eo of Twitter mee via hashtag dit is de nacht. Misschien zit je trouwens uh, toch wel nu gewoon eigenwijs nog op het allerlaatste moment keihard te blokken. En ben je een van die vele examenkandidaten. Dan wil ik natuurlijk ook je verhaal uh, weten. Voor, voor welk vak ben je bezig? Hoe pak je het aan? En uh, hoe zie je er naar uit of tegenop? Enzovoort. Nou goed. Dat allemaal zo meteen. Eerst maar even muziek. Hier is Queen samen met David Bowie, Under Pressure. Slash them toll. was dat, in een, uh, een heerlijke samenwerking met David Bowie. Hoe lang is dat er weer geleden? Ergens jaren tachtig, vermoed ik. Maar uh, het is misschien nog wel langer geleden dat, uh, dat Oleg Wouters... Uh, nou ja, examen had moeten doen. Hoe, hoe zat dat Oleg? Nou, ik vond het gewoon, als ik was uitgeleerd, vond ik het niet meer zinvol... Nee, want, want, want wanneer, wanneer zat je, jij? Jij zat ooit op het gymnasium. Ik, dat, dat was mijn, mijn, ja, ik ben van het gymnasium overgestapt... naar wat toen nog de, het Atheneum werd. Ja. Al die schoolsystemen zijn ook veranderd. Ik ben 57. Kijk eens aan. Een, een over overigens. Dus als ik even heel snel reken, is het een jaartje of 40 geleden? Eindje of wat is dat? Begin jaren zeventig, dat jij uh, zo'n beetje richting eindexamenklas ging. Ja, ja, ja. Ja, nou, en uh, daar heb ik een, een schoolraad opgericht. Ik was, uh, nou, ik ben socialist en uh, ja. nogal anarchistisch ook, maar wel pacifistisch hoor. En dat was toen misschien nog vrij nieuw, zo'n schoolraad, waarbij je leerlingen toen, ja, toen, van alles te vertellen toen kregen. Het anti-atoomboom-teken erop en zo. Ah, juist, juist. Mooi was die maar tijd. Dat, ja, dat, daar, dat, en ik zat in een beentje en ik werkte in het jeugdwerk en zo. Dat was allemaal wel hartstikke leuk. Dat vond ik allemaal veel belangrijker. Ja. Dat je een beetje op die... <coughs> school zit. Ja, uh, want je zei net... Uh, toen ik je eventjes uh, uh, buitenuitzending opnam... zei je, bij het woord examen... breekt me zweet al uit. Zag je er ja, zo tegenop, dat je, dat, we, dat, want het is er nooit van gekomen, hè? Nou ja, kijk, dat nummer Under Pressure... Uh, die stress, dat, dat vernauwt je bewustzijn. Ja. En omdat ik van mijn pa op een bepaalde manier moest, moest presteren... want ik, was, ik wist nog, toen nog niet eens dat ik kunstenaar was... Hmm. En die, die sukkel die heeft me, toen ik geen eindexamen wou doen op het ateneem, toen ik mijn school niet af wou maken, heeft hij me de fabriek ingestuurd. Ja. En uh, nou, ik ben dus helemaal weer, uh, zoals al vaker in mijn leven, overnieuw moeten beginnen. Nou ja. En ik vind werken hartstikke leuk. Echt. En uh, ik ben uh, ja, afgekeurd op een bepaalde beroepsziekte, schuldenziekte heb ik. Maar goed, daar, daar moet ik mee delen leven. En, uh, maar ik ben toch wel goudsmit geworden en schipper. En Kijk. Als ik moest... Als ik moest uh, en dat is de weg naar de kennis. Hè. Dat heb ik wel goed van thuis meegekregen. Mm. Ik ben heel goed in researchen. Dus je gaat boeken lezen. Je gaat naar de bibliotheek tegenwoordig. Ja. Met internet is het nog veel makkelijker volgens mij. Mm. Ja, ja. En, en via, via YouTube kun je natuurlijk via allerlei filmpjes ja, uh, houten doen. leren. Jezelf van alles aanleren. Ja, dat, dat is zo. En dat is ja. zelf, nou, dat is dus autonoom. Want ik leer nog steeds heel graag. Ja, ja oké. Okay. Dus, dus is, leren, leren, zit, leren is het probleem. Leren, dat zit, dat zit gewoon in mijn gebakken. Maar dat examen, dat vond dat je maar niks. dat examen, dat hoeft voor mij niet. Want als ik het al weet. Waarom moet ik het dan nog een keer zeggen? Ja, ja. En dan, en dan om het te controleren, In een net pakje. te meten. In een net pakje en dan heb je allemaal van die protocollen eromheen, weet je wel. Dat is nu niet oh, ja. meer zo erg als vroeger. Ging dat zo? Moest je op het examen verschijnen in pak? Nou, als de opening van de school was, ik kwam weer op een nieuwe school. Mijn vader verhuisde nog alles. Hmm. En eh, dan moest je weer opnieuw moest je inwerken. Ja. En dan moest dat... Dan, dan, zo, iedere, iedere, iedere school heeft zijn eigen cultuur. Ja. Eh, dus ze wouden wel dat je er op een bepaalde manier uitzag. Ja. Ook dat... dat nou, die buitenkant interesseert me helemaal niet. Die binnenkant okay. interesseert me. Maar je zegt, uiteindelijk ben ik uh, erachter gekomen dat ik kunstenaar ben. Dat had mijn vader niet in de gaten. Die zei, uh, of je school afmaakt of je gaat maar uh, werken voor je geld. Wanneer, ja. wanneer kwam je erachter dat je kunstenaar was? Um, nou, ik had heel veel fabriekswerk gedaan. En toen werd ik op een gegeven moment ziek. En, uh, op mijn negentiende al. Toen ben ik ook afgekeurd. ja. Op mijn 19 nota benen. Dat is toch eigenlijk wel belachelijk hè, terwijl ik heb heb, ik heb energie van hier. Nou, nu niet meer, maar maar toen liep ik door vijf deuren tegelijk heen. Ja, je was eigenlijk en, alleen maar op, op dat ene punt afgekeurd. Ja, maar ja. ik wou op mijn 16 nou edelsmid worden, maar okay, dat mocht niet. Dat wist je wel. Kunst kan je geen geld verdienen. Nou, Hoi, ik heb ja. heel wat geld met mijn edelsmederij verdiend, hoor. Ja, mooi ja. dingen gemaakt. Ja, en ja. daar gaat het om. Nog steeds, om nog nog steeds nog actief niet. als Edelsmit, Oleg? Ja, mm, eigenlijk al een paar jaar niet meer. Maar, maar. Uh, het zit er weer aan te komen. Als ik okay. weer leuke opdrachten krijg, want ik werk voor mensen. Ja. Ik werk ook niet voor een museum of voor een uh, voor, voor, uh, grote tentoonstelling hmm. of zo. Uh, In het vorige uur ging het, dus, ging het ik over... Ik werk uh, voor mensen. In het vorige uur ging het over de 3D-print. Heb je dat nog gehoord, Oleg? En is dat nog iets voor, een, ja, uh, voor ja. de smederij? Ja, dat heb ik nog gehoord. Ja, Dat vind ik zoiets raars. Ja, is dat raar? Maar wie, ja, wie, wie, weet, is... wie ja. weet kun je ook al op de computer dan iets ontwerpen... en dat in goud uh, produceren? Of wie dat niet? Ik zou het niet willen, want nee? dan zit er geen liefde in. Oké. Okay. Dat, dat moet echt dat vuur en, en, en dat... Ja. Zo Met de hand dat. gemaakt. Handmade. Ja. Hmm. Maatwerk. Ja, nou ja. Ik heb nu een, een trouwdingenopdracht in verschiet. Ja. Of het doorgaat, dat weet ik nog niet. Dat ruimt trouwens. Ik schrijf ook. Hè. <lacht> dat gaat vanzelf hoor. Daar kan ja. ik niks aan doen. Wie schrijft die blijft? Maar uh, nou, dat is wel leuk. Als het vanzelf komt, is het altijd goed. Uh, dat is ons lieve. Kijk eens. Zo. Aan inspiratie. Doe maar. Oleg, we gaan afdwalen. Ik, ik wil weer terug naar de eindexamens... en andere examens in het leven. Nou, weet je... dat, dat, dat je moet presteren... Dat, dat veroorzaakt... ook tussen mensen... heel veel competitie. Ja. En die stress... daar kan ik dus niet zo goed tegen. Dat is, dat is helder. Die competitie, dat is niks voor jou. Je moet gewoon in alle vrijheid... en zonder druk... Uh, het beste ja. halen uit jezelf. Dat werkt voor jou. Yes. Ja. Oké. Okay. dankjewel, Oleg, voor je bijdrage ja. en je verhaal. Ja, goed hè. Goed zo. Blijf luisteren. Oké okay dan. Goeienacht. Jij ook bedankt. Yes. Goeie luisterend hoor. En uh, succes met je programma, zoals het altijd zo heet. Maar goed. Zo dat is dankjewel. het. Nou, dankjewel je wel evengoed. Oleg Wouters was dat. Frederik de Vries. Jawel. Wat was het, jaar, het mooie jaar waarin jij centraal schriftelijk eindexamen mocht doen? Oh, nou, zo centraal schriftelijk was dat niet zo erg. <laughs> uh, het is uh, uh, technische hogeschool en uh, dan heb je nog praktische jaar, dus uh, uh, na de theoretische jaren was dat toen. Uh, maar in ieder geval, ik heb elektrotechnisch gestudeerd en uh, uh, toen ik uh, ja, zo daaruit was, ja. toen uh, ik ben ik niet één keer teruggekomen om het diploma op te halen. Het oh. gaat, even, gaat even een beetje mis met de lijn, Frederik. Kun je iets dichter bij de, het raam zitten ja. of iets dergelijks? Bij de microfoon. Ja, dicht, dichter bij het raam denk ik want de, de lijn uh, wordt een beetje haperig. Nee. Dat gaat... Ah. Ja, nou, doe die radio eerst, <laughs> eerst ook maar even uit. Dat scheelt ook alweer. <laughs> uh, ik denk niet dat het goed gaat komen, Frederik. Ik weet niet waar je eerst zat, maar uh, de lijn is vrij dood. Nee, nee, dit wordt hem niet. Frederik, ik ga je uh, wegdraaien. Het spijt me zeer. Misschien dat je ze nog een keer kan inbellen, misschien dat het dan beter gaat. Uh, tot die tijd uh, ga ik gewoon even de mensen oproepen om ook te bellen met je verhaal. Want Frederik had natuurlijk een heel mooi verhaal. Dat is wel weer heel erg jammer dat we dat nu moeten missen. Maar misschien dat het zometeen toch nog lukt. Uh, maar uh, heeft u zelf ook een verhaal over uw eigen examentijd... Uh, hoe was dat? Tegen welk examen zag u enorm op? Uh, wat was uh, de killer, zeg maar? En uh, hoe, bereid u zich, hoe bereidde u zich eigenlijk destijds voor op dat examen? En op alle stress die erbij komt? Hoe, hoe leer je daar nou op een goede manier voor? Daar hebben we trouwens straks uh, na, nou, laat zeggen, een minuutje of tien. Gaan we ook eens even bellen met het LAX... Daar hebben ze natuurlijk ook altijd goede tips voor examens. En dan weten ze ook alvast uh, hoe het gisteren is gegaan op de eerste examendag. Dus dat horen we straks allemaal van uh, Satya Safdari. Zelf ook nog uh, schoolgaand. Uh, maar goed, voor die tijd wil ik gewoon al uw uh, mooie verhalen over, uh, over eindexamens. Dus even kijken. Goeie nacht, dit is de nacht. Zegt u het maar. Hey, ik wil graag over examens. Uh, hebben. Kijk, dat is een goeie, goed idee. Daar hebben we het precies over. Vertelt u eens, wat, wat is de naam? Ik wil graag over het examen doen, hoe ik er vol uh, meegemaakt heb. Ja, dat is helemaal goed. Wat is uw naam? Mevrouw Minten. Mevrouw Minten, uit? Uit Aalten. Kijk eens aan, mevrouw Minten uit Aalten. En wanneer was het dat u zelf op mocht voor uw examen? Hij kwam in uh, 1966, ik de laatste, met goed gevolg. gevolg de, Zeven jaar laag onderwijs, twee jaar huizenschool. En hmm. toen was het volgende nog Inas. Juist. En, en, ik kom van Limburg af. Oké. Okay. En um, ja, dat was dus in het, in, het, in het mooie jaar 1966. dat was eigenlijk een jaartje voor. De, de fragmenten die we er straks zitten horen, hè, dat, van het blokken. Dat komt eigenlijk uit, uit uw tijd. Herkent u dat? Al die dat rijtjes is. opdreunen. Ja, dan moest ik al, ik moest al die strafwerk maken. Als ik, uh, oh. ik kon wel leren, maar ik moest al die strafwerk maken. En, en waarom dat dan? Omdat ik, uh, waar ik al leer, maar eigenlijk uh, niet geleerd had, en dan pakten ze me uit. Oh. Van, uh, nee. Om catechisme, uh, uh, ik ben, kom eigenlijk van Limburg, ben rooms-katholiek en als oh. je dan uh, die dingen niet doen. En dan werd hij gestraft ja. door de nonnen. Okay. En de nonnen. En de nonnen die, die gingen naar moeder vertellen en kreeg ze ook naar straf. Ja, ja. Maar dan, dan, dat ging dan om, om de, de katechismes, de kerkelijke dingen. Die, die, uh... Ja, maar ook uh, op huischool hadden we Engels. Ja. En dan was ik al wel deugd genoeg, dan ik zo vaak uh, strafwerk maken. Oké. Okay. Gewoon, gewoon, dus... U, u kon wel leren, maar u was er een beetje lui in, begrijp ik? Nou, lui niet. Uh, oh. Ik had op lage school goede cijfers. Oké. En dat heeft me dat gevolg gepakt dat ik getest ben voor verpleegster... Uh, hmm. of bejaarderbezorster. Uh, maar goed, op enig moment moest u op voor uw examen in 1966. Hoe ging dat in die tijd? En ik ging namelijk zo. Uh, als je de, van de lagere school naar de huisschool ging. Ja. En waar je na twee jaar op de huisschool test, De Inas uh, was daar vroeger. Ja. En, en dat uh, kwam tot een dek, dekking uh, dat ik alles met goed gevolg gevolgd had. Oké. Okay. Maar wie moest uh, vroeger. Uh, uh, alleen maar schoenen smins was erbij. En we uh -huh. moesten op zaterdag naar school. Okay. Vroeger was de school anders Als nu. N nu maar, heb ik een regel vrij. Maar had je dan niet zo'n het... niet, niet zo centraal schriftelijk eindexamen... als dat nu gaat? Had je dat toen niet? Ja, nee. Het ging uh, mondelingen bij zo'n test uh, gedaan. Ja, oké, okay, mondelingen. En vroeger... In Limburg had je die nonnen. Die nonnen waren veel strenger. Als nee. op de huisschool, de leraar en, en de, en de juffrouw. Oké, okay. ja. Maar de was het ook in Limburg apart. De vrouwen mm. apart en de mannen apart. En, en die huis uit school, was werd dat, nog, dat werd ook afgesloten met zijn mondeling examen. Ja. Oké. Okay. En dat was goed te doen? Uh, uh, jawel. Maar ze waren strenger als dat ze nu ben. ben. De jeugd eh, wordt nu echt niet aangepakt door de ouders. Oké. Okay. De ouders, die, die, die moeten er meer op zitten, vindt u? Ja, dat vind ik wel. Ik heb een zoon, één zoon en die kon niet goed leren en hmm. ik moet hem nog wel eens bijbrengen van. Uh, met de vinger stellen, je krijgt nou een cursus uh, van je werk uit. Ja. Uh, en dan krijg je daar rekenen en schrijven. Oké, okay. en dat een, een hoe, jaar lang doen. Hoe... Ik, ik, ik weet wat sociale werkvoorzieningen zijn. En maar hoe kijk, oud is uh, hij? Ik, uh, wat bleef? Hoe, hoe oud is hij? Hij is, uh, wordt in augustus 29. En dan moet hij. Nu... sociale werkzin nee, Ah, ik... oké. Okay. Ja, ja. Maar u vindt, het het on... u vindt dat ze in het onderwijs. Ik hem... met de handen doen. Maar u vindt dat ze in het onderwijs hem niet genoeg uh, hebben geleerd? Uh, hij is al een speciaal onderwijs geweest. Uh -huh. En hij is vroeger altijd gepest geworden. En daar ging het stotteren. En dat is nu ook. Uh, ik doe hem een BWD hoor. Dus pak hem aan en dan ben ik ja. woest, als moeder zijnde. Ja. ja, Goed. in het algemeen is het slechter. Ja. Vroeger werden we gestraft. Maar nu kan de, jeugd, de ouders de jeugd helemaal niet aan. Maar en en u zelf? Kon u uw zoon aan? Of kunt u uw zoon aan? Oh, ik heb hem apart laten we wonen. Ook onder Stichting Sneer, ja. waar wat ik wel... ook zit. Maar hij zit ook in vaste onder SD. Als niet ja. eens wat overkomt. Daar kan ik uh, door. Uh, de, dan is dit ook een begeleidingstitutie. Juist, juist. En, en nog even: was er voor hem zelf ook een examen in het speciaal onderwijs, of toen zat het ook anders? Ja, het, hij heeft met uh, na in de schooltijd een stage lopen bij okay. wat bedrijven. En dat was een soort examen? Ja, dat is een soort examen. Ja. En daar bleek uh, dat hij voor het gewone bedrijfsleven helemaal niet uh, geschikt was. Okay. Hij was te zenuwachtig. Juist. Goed, mevrouw Minten, bedankt voor je verhaal. Ja, oké. Okay. En succes en ermee. Yes. En bedankt dat je geluisterd hebt. Goed zo. Nou, blijf lekker luisteren. Ja, ik... doe ik ook. Dan gaan wij verder uh, kijken of er nog andere lu luisterers zijn... beller zijn met mooie verhalen over examens. Want de echte examenverhalen blijven nog een beetje uit. Ik ben benieuwd of er, uh, of er iemand uh, een mooi verhaal heeft... bij zijn eigen herinneringen aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen... of bij een ander spannend, belangrijk examen. Hoe bereidde je je daarop voor? Welke vakken zag je erg tegenop? Hoe ging dat? Wat, hoe is het afgelopen? Hoe, is het, hoe ben je terechtgekomen in het leven? Dat soort dingen meer. Goedendag, Dit is de dag, zegt u het maar. Hallo. Ja, ja, u bent aan de buurt. Oh, goeienacht. Wat is Toon. uw naam? Toon. Toon, uit? Ja, in Amsterdam. Uit Amsterdam, kijk eens aan. Ja. Welke jaar deed je examen, Toon? Um, verschillende examens, waar ik het even over heb. Ik heb in de jaren militaire dienst. Mm -hmm. Heb ik uh, leren rijden op de vrachtauto. Ja. Ah. Ah. En dan krijg je, elke dag krijg je les. S dus morgens begin je met een uurtje rijden... En daarna de mede-collega, mede zeg maar, ja. die gaat een uurtje rijden. Daarna, dan smiddags, krijg je theorie. En de volgende dag is het omgekeerd. heb je s morgens theorie en smiddags, is rijden. Ex excuseer, ik hoor even een telefoon gaan. G uh, ga door met uw verhaal. Ja, dat is niet bij mij. Nee, dat is bij mij. Ik ga hem even pakken. Oh. Maar ik moet hem even wegdrukken. Ja, ja, ja, dat is goed. Ja, ja, ja. ja. En daarna een maand, dan beginnen de examens. Nou. Ja. Ik uh, was vrij snel aan de beurt ja. en ik ben er één keer geslaagd voor de vrachtauto. Kijk eens aan, dat is wel netjes. Ja, ja. Ik was er zeer blij om. Ik heb... En had je dan ook een theorie-examen bij? Ja, het is allebei. En rijden en theorie natuurlijk. Ja. Okay. En ja. daarbij komt ook nog motorkennis. Ja. Dus het technische gedeelte, dat zit er ook bij. Want ja, als er kleine dingen zijn, dan moet je dat in dienst moet je dat zelf wel verhelpen. Ja. Ja. Dat is ook nog zo. Ja, dat, dat is tegenwoordig niet meer zo. Hè. Ja, ik, ik kan nog net de olie bijvullen en de vloeistof maar ver, ja, veel verder gaat het niet. Vandaag is alles computergestuurd in die auto. Ja, dat ook, ja. Hm. Dus dat is een verschrikking. Ja. Daarna, toen in het burgerleven... toen ben ik rijinstructeur geworden. Oh, kijk. Een beetje hetzelfde en... Pieter <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat heb ik een aantal jaar gedaan tot ik er schoon geroepen had. Hm. Toen op een gegeven moment ben ik in de verzekeringen terechtgekomen. ja. En in die tijd moest je nog een, ja, examens doen, ook voor de assurantieën. Okay. En daar had je verschillende klassen in. In de eerste plaats had je het C-examen, dat heette dan verzekeringsagent. Ja. En daar, daarboven kreeg je dan het erkend assurantieagent. En waren dat spannende examens? Um, spannend? Nou, het was wel pittig, mm -hmm. laat ik het zo zeggen, want de studie was niet gemakkelijk. Je moest vrij hard studeren. En eigenlijk stond daar drie jaar voor voor die opleiding. Oké. Okay. Ik heb uh, toen de boel heb ik in één keer in één jaar gedaan. En het was ook zo spannend voor mij, omdat ik moest op een gegeven moment moest ik een diploma hebben, want anders kreeg ik geen provisie. Oké. Okay. En toen heb ik twee examens op één dag gedaan. Het C-examen, dat heb ik s'morgens gedaan, plus de eerste helft van het B-examen. Ja. En s'middags. De andere helft van het B-examen. Okay. Dus twee examens op één dag. Dat is, uh, dat is Heel pittig. hard werken. Ja, ja. Echt heel hard werken. En, en hoe bereid je daarop voor? Hoe, hoe zorgde je ervoor dat je, dat je met die stress om kon gaan? Had je daar nou, een methode voor? Heb je tips ik, voor anderen? Nee, ik was niet zo... Nee, nee, nee. Ik was niet zozeer gestrest. Okay. Ik dacht van ja, haal ik het en haal ik het. En ik vond dat mijn kennis... Toch echt wel voldoende was om dat examen tegemoet te gaan. Die twee examens allebei te doen. Je had gewoon het vertrouwen. Ik had het vertrouwen ja. in mezelf. Van nou, ik, ik, ik Goed geleerd. Het halen, want ja. Ik heb zo hard geblokt daarmee. Dat, dat moet ik uh, wel kunnen hebben. En toen kreeg ik de uitslag van het eerste examen. Dat is dat C-examen. Het lagere examen. Ja. En toen was ik daarvoor geslaagd. Dus mijn provisie was in ieder geval zeker gesteld. Ja. En okay. toen kreeg ik daarna ook nog de uitslag van het B-examen. Erkende hmm. assurantieagent heette dat. Oké. Okay. En toen was ik ook geslaagd. Hey, maar, maar even, militaire dienst, assurantie. Maar heb je daarvoor. Uh, was er in jouw tijd ook zoiets als een centraal schriftelijk eindexamen van de middelbare school? Of heb je dat maar overgeslagen? Dat heb ik gewoon. <laughs> heb ik overgeslagen, ja. ja, ja. ja. ja. Vertel waarom? Uh, ja, ik, ik had een aantal problemen gehad, waardoor ik uh, ja, niet volledig uh, ja, goed gestudeerd heb. Oké. Okay. En ja, op een gegeven moment... Dat klinkt ik... klink best vaag eigenlijk. Ja, ja, ja. Daar wil ik ook niet verder over uitweiden. Dat... Hmm. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus, uh... hmm. Maar uiteindelijk uh, ik heb 34 jaar ben ik zelfstandige uh, assurantie tussenpersoon geweest. Dus je kunt heel goed terechtkomen zonder een middelbare schooldiploma? Ja. Laat de minister het niet horen. Ja, nee, want dat willen zeggen helemaal niet. Uh... Nee, maar vandaag de dag is natuurlijk wel alles anders. Ja. Uh, dus, uh... Hij kan dat nu niet meer? Nou, dat weet ik niet. Ik, misschien wel. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Kijk, ik uh, op dit moment ja, doe ik ook andere dingen. Ik ben inmiddels uh, gepensioneerd. Ja. Uh, ik geef rondleidingen in Amsterdam... En daarvoor zit je ook nog geregeld, toch een beetje niet echt aan het studeren. Hmm. Maar je kijkt wel allerlei dingen, kijk je na. Ja. He, in allerlei boeken en, en uh, zelfs in archieven, dan ga je dingen nakijken van hoe is dat geweest, hoe is dat geweest. Ja. Om tot waarheidsgetrouw uh, de dingen te vertellen aan de mensen. Zelfstudie, op die ja. manier. Ja. ja. ja. ja heb heel goed. Van acht mensen die ik door de stad heen geleidde. Ja, ja. En, en zo leer je ook een heleboel in de ja, school van het leven, ja. zeg maar. Ja. Ja. Nou, goed. Ja. Alleen, alleen maar examenontwijkers vannacht in de, in de uitzending. Om, ja. Om, ja. Om, om hun moverende redenen, enzovoorts. Ik ben toch heel benieuwd of er nog luisteraars zijn... die wel echt aan het Centraal Schriftelijk ook hebben meegedaan. Het is echt zo'n massaal examen, allemaal tegelijk. Een grote stressfactor, iedereen zenuwachtig antwoorden bekijken. Die hele sfeer. Ik ben toch benieuwd of daar nog verhalen van zijn. Toon, ben je ook benieuwd? Succes. Oké, okay, nou, nou blij, ja, blijf luisteren. We horen het zo meteen. We horen zo meteen in elk geval ook. Uh, een, een, een Nadja Safdari van, uh, van het LAX. Die hebben altijd zo'n klachtlijn. Dus die weten alles over uh, wat er speelt rondom die centraal schriftelijke eindexamens. Dat zo meteen. Maar nu eerst muziek. MUZIEK. Is it really true? Funny, funny van The Suite was dat. Eindexamens en herinneringen daaraan. Daar praten we over uh, vannacht. En uh, zo meteen ook met het uh, laks. Um, Nadja Safdari, uh, Die hebben we al hangen. Ja, nou, dan gaan we de, even nadenken. Ik heb ook nog mevrouw Olshoff en mevrouw Paagman. We hebben van alles. Allemaal mooie verhalen. Komen nu eens allemaal tegelijk binnen. Dan ga ik even snel schakelen. We gaan eerst even met mevrouw uh, uh, Safdari erin ha hangen. goeie nacht. Hallo. Ben je wakker? Ja, ik ben uh, wakker. Want zat jij, je, uh, je bent 17, denk ik? 16, 17? Ja, VWO 5. Uh, en, en nog nog niet bezig met de eindexamens, hè? Want je bent toch helemaal niet daaraan toe? Nee, inderdaad, volgend jaar. En toch nu al uh, woordvoerder voor het lax? Klopt. jongen, jonge. jij, uh, <lacht> jij gaat hard. Jij, jij hebt volgens mij ook dat hele eindexamen niet nodig. Net als de vorige bellers. Die kwamen er ook uh, in het leven. Zonder <lacht> examens. Of, of zou je dat niet aanraden? Nee, dat zou ik uh, niet aanraden. Nee, een diploma is toch wel waardevol. Oké. Okay. zat jij, jij uh, bent coördinator van de klachtenlijn. Klopt. Dus jij weet alles over, uh, over de, de, de problemen vooral. Ja, dat is heel, heel naar, maar de, de, we gaan het even hebben over de problemen. De klachten, uh -huh. de klagers uh, uh, rond het examen. Want daar is, uh, er is altijd een hoop gedoe rondomheen. We hebben gisteren de eerste examens gehad. Nederlands voor het VWO en uh, Management en Organisatie voor de HAVO. En dat zijn eigenlijk traditioneel moeilijke vakken, hè? Klopt, het zijn twee... Uh... Groot grote examenvakken die erg lastig zijn, uh, daar krijgen we jaarlijks de meeste klachten over. Oké, okay. en, en we, we, wat voor klachten zijn er nu bijvoorbeeld geweest? Uh, vooral algemene klachten nog, we hebben ze nog niet gisteren gefilterd. Het liep op een gegeven moment storm. Gisteravond heb ik gezien dat er meer dan 20.000 klachten binnen zijn gekomen. Oké. Okay. Uh, ja, klachten wat... als, uh, en... het was heel moeilijk. En, en ging je dat vooral duizenden. over Nederlands bij het VBO? Ja, het, het grootste deel wel. Ja. En wat, wat was daar te, te moeilijk aan? Nou, het, vak, het uh, vak was heel onduidelijk. Okay. Ook uh, bleken de teksten heel droog te zijn. Er waren heel veel open vragen. Hmm. Veel open vragen, die zijn altijd lastig, hè? Ja. ja multiple choices is makkelijk te kraken. Het is gewoon een kwestie van uh, slim kiezen. Maar open vragen, ja, dan, dan moet zie. je echt, echt uh, uit je geheugen de goede antwoorden optypen. Ja. ja, klopt, oh. ja. Oké. Okay. Um, nou ja, goed, daar, daar, daar zijn dan klachten over. De, bovendien komt daar nog eens bij dat de lat ook omhoog is gegaan. Hè? De staatssecretaris ja. die heeft voor dit jaar weer een, een nieuwe, zwaardere regel. Voor Nederlands, Engels en Wiskunde, die drie vakken, mag je nog maar 1-5 hebben. Klopt, de kernvakregel, ja. ja. Naast het feit dat je ook uh, gemiddeld een, een voldoende moet scoren. En 5,5 of hoger. Ja. ja. Nou, dacht ik bij mezelf. Ja, maar dat is toch logisch? Je moet toch gewoon voldoende halen voor je vakken? Ja, uh, als je de regels zo hoort. dan is het op zich wel logisch. Maar je kan niet zomaar uh, regels gaan uh, invoeren. als je de afgelopen jaren de kwaliteit niet omhoog hebt, gezien, uh, omhoog hebt gehaald. Nou ja, ja, dus dat is het probleem. Het onderwijs, kwaliteit, de input naar die leerlingen toe. Ja. die is niet goed. Daar is het probleem. Klopt, wij van het lak zijn het niet tussen eh, oneens met strengere eh, eisen. Maar als de kwaliteit dan niet daarmee geverifieerd wordt, dan eh, vinden wij dat echt bagger. Oké, okay. hey, en um, ik, ik ga even mevrouw Olshoff erbij halen. Henriette Olshoff, ja? die heeft lang geleden al examen gedaan. Wanneer was dat, mevrouw Olshoff? Uh, in 1964. Kijk eens aan, dat is echt al lang geleden. Ja, dat is. Goed. En als u dat zo hoort, die klachten van vandaag de dag, examens enzovoort, wat denkt u dan? Nou, ik denk uh, dat uh, de stof die de leerlingen krijgen, die zijn in deze tijd uh, hoger. Ja. Maar uh, ook het maatschap wat de mensen leren, is meer dan wat wij vroeger leerden. Oké. Okay. Dus, uh, je, je, je, je verstand, laat ik maar zo stellen. De jeugd van tegenwoordig is veel wijzer. Mm -hmm. Die leert veel makkelijker op bepaalde dingen. Ze, ze zijn internationaler. Wij waren vroeger toch wel iets minder, uh, minder knap, zeg ik wel. Nou. Zeg ik dan zo. Het, is, het is niet dat, dat we dom waren, maar het, het was anders. Oké. Okay. Uh, dus ja, u, u heeft dan ook wel respect dan voor, voor de jeugd die zo hard moet ja, blokken op die ik examens? Heb, ik heb ik heb kleinkinderen en ah, ik heb kinderen ja. en ik, mijn dochter heeft gestudeerd. En als ik zie hoeveel of die geleerd heeft, ja. als dat ik geleerd heb, terwijl ik er ook gekomen ben, daar ging het niet om. Maar de manier waarop we nu dingen moeten, moeten. Uh -huh. Uh -huh. Vroeger moest je ook wel leren. Je leerde ook. Als je vroeger een onvoldoende had, was je gewoon geraakt. Precies. Dus er was geen onvoldoende. Dat dus leek mij ook. Bestelde. Dat was het gebeurd. Ja, ja. onder de zes, en, daar en... praten we gewoon niet over. Dat is gewoon niet gehaald. Nee, klaar een voldoende halen en als je dat niet haalde was je gewoon gezakt. Maar als ik u en, zo hoor was dat ook makkelijker om een voldoende te halen destijds? Nou, dat weet ik niet, want je denkvermogen was vroeger minder. Laat me zo vertellen ja. voor heel veel mensen als wat je nu hebt. Nu heb je veel meer knappe koppen. Vroeger was ook, ook universiteit was alleen voor mensen die geld hadden. Uh, dat zat er gewoon voor de normale arbeidersfamilie. We zaten er niet in om je kind naar een universiteit te sturen. Ja. Terwijl mijn man en ik gewone arbeiders zijn. Onze dochter universitair gestudeerd is met heel goed gevolg. Ja. Dat, dat werd ook meer gestimuleerd nu. Nu, nu het allemaal minder. Uh, uh, op de financiële kwestie, wat ik net aanhaalde. En... Als je vroeger een kind naar een andere school had. dan moest je de studie uh, niet alleen zelf betalen. maar je moest ook uh -huh. alle reiskosten en dat zelf betalen. Maar ja, dat, dat moest je maar willen. Ja, maar daar gaan, daar gaan we weer naartoe, hè? Want het wordt weer steeds duurder om te studeren. Ja, maar, goed. Ja. maar, dat, maar dat, dat is voor nu is dat voor de kinderen die nu in een gezin wonen... waar dat niet... Mm -hmm. die niet kapitaalkrachtig zijn... wordt dat weer hetzelfde als kinderen? Ja, Dan ja. wordt het minder. Ja. En dat vind ik zonde van, van het verstand wat, wat in Nederland rondloopt. Dat, dat is helder. Um, maar de, de lat is hoog gekomen te liggen. Dat zoveel is duidelijk. en, en er, er wordt meer geleerd. Kinderen zijn slimmer. Dat lijkt me allemaal goede ontwikkeling. Dat is ook wat we willen met z'n allen. Kenniseconomie enzovoorts. Satja... Uh, ja. hoe luister jij naar dus, uh, uh, mevrouw Olshoff heeft respect voor de leerlingen ja. van nu. en Ziet dat het lat omhoog is gegaan. Maar dat is dan toch ook goed? Het is goed dat ja. de minister die lat, uh, de staatssecretaris in ieder geval, de, de lat hoger legt. Uh, dat is zeker goed. Maar zoals ik al eerder zei, het kwaliteit is tegenwoordig niet heel goed op het onderwijs. En dat ja. komt natuurlijk door die uh, aantal docenten dat we hebben. En ook de bevoegdheid van die docenten. Mm -hmm. Dus, dus maar zou er ook niet dus te veel het... gevraagd worden? Van, zou er ook niet te veel gevraagd worden van de leerlingen nu? Dat ze de lat zo hoog leggen dat op hm. een moment iedereen afhaakt. Ja. Zegt, nou, ik kan het allemaal niet. Dat, dat zou kunnen natuurlijk. Uh, Satja, is dat zo? Wordt het te veel gevraagd van de leerlingen? Of zeg je, als die docenten gewoon wat beter hun best doen... of wat beter kwaliteit leveren, kunnen die leerlingen op zich die lat best halen? Uh, ik denk dat je best uh, die lat kan halen... Uh, ik begrijp dat staatssecretaris Sander Dekker uh, het optimale uit onze jongeren tegenwoordig wil halen, is ook een heel mooi streven. Maar je kan niet opeens verwachten na een hele loopbaan van zes, vijf of vier jaar en dan op het einde opeens strengere eisen gaan stellen. Terwijl die loopbaan moet al uh, uh, beter voorlopen. Dus die docenten, ja. ja daar begint het allemaal, zoals ik al zei. Oké, okay, goed. Dat wat betreft de eisen en de lat enzovoorts. Even terug naar de examens zelf. Nou, jij, eh, jij bent nog niet toe aan het ex examen. Dat mag nee. je volgend jaar doen. Maar zie jij om je heen uh, vriendinnen st studenten zich voorbereiden op hun examen? En op wat voor manier doen ze dat? Klopt. Uh, ja, door veel examentrainingen te nemen... Zelfs kan ik ja. eerder hoor, uh, ja, dat hoor, was ook in het nieuws, hè? De, de, de scholen huren dat zelf in tegenwoordig. Peperduur examentrainingen? Ja. Klopt. En wat is de gedachte de, daar dan de, achter? Ze zijn zich toch wel uh, onzeker over hun examens. Ja. Broeien, ja, broeien hier dan uit voor. Ze voelen zich onzeker, nemen examentrainingen, want ze willen het toch halen. Maar er zit dan een soort gedachte achter van... Uh, op zich ligt het niet aan de kennisoverdracht... Uh, maar uh, ja, examenstress, dat nekt te veel leerlingen. Dus daar gaan we even flink op trainen of zo. Komt het daarop neer? Na um, examentraining, wat ze in die examentrainingen doen... Uh, is uh, helemaal gestomen voor examens, maar eigenlijk zou je voor die kennis die ze in examentraining of de afgelopen vijf, zes of vier jaar al had, al hadden moeten uh, opnemen. Ja. Dus leerlingen moeten nu zelf heel veel gaan betalen voor examentrainingen of scholen betalen veel voor examentrainingen. Zou ja. je zou verwachten dat de afgelopen uh, zes jaar van hun uh, loopbaan ze dat eigenlijk al al die stof hadden moeten weten. Dus, hm. Ja. Waarom nu opeens dus op het te laat, Too, too, too ja, te little, laad, too late. late. Ja. Ja. Voorbereiding, ja. Dus, maar dat, dat ligt dan vooral bij die scholen? Klopt, ja. ja. En, die, en die zullen dan weer zeggen, ja, wij willen geld. <lacht> Zo gaat het altijd in dit land. <lacht> Toch? Uh, ja, ik kan het niet zeggen met zekerheid, maar uh, je, moet nou, nou, ja. je moet nog wat mensen tevriend houden op die school, hè? <lacht> Klopt ook. Voor het wat, waar, waar zit je op school? Ik zit zelf op het Erasmus college in Zoetermeer. In Zoetermeer, oké. Okay. En daar ga je volgend jaar student doen, of examen doen. In welke, welke, ja. Wat worden jouw belangrijkste vakken? Welke kant gaat het uit? Profiel heet het tegenwoordig? G, uh, hey, dat is de beta-kant. De beta-kant, kijk. Daar ja. moeten we er meer van hebben, geloof ik, hè? <laughs> Volgens mij ook, ja. En, en, en wat wil je worden dan? Uh, weet ik nog niet. Oké, okay. nee. dat hoef je ook nog niet nee, te weten. Maar uh, welke richting ongeveer? Wat boeit je? Ik denk medisch. Misschien technisch nog, ja. ja Oké, okay. nou. <laughs> een, mooie, een mooie toekomst voor jou in het verschiet. Dat weet ik zeker. Want als je op, uh, op deze leeftijd al... Uh, dit hebt geschopt door de coördinator van de krachtlijn... dan uh, dat kan het alleen maar goed zijn, toch? Oh, mooi. Ja, ik hoop het. <laughs> mooi zo. En heb je nog tips voor andere examenkandidaten? Um, algemene tips, zoals slaapgoed, uh, eefgoed... Uh, blok niet aan één stuk door... Geloof in jezelf. Uh, laat zenuwen toe. Je mag een beetje zenuwachtig zijn. Het okay. zijn toch wel grote dagen. Dus ja. Oké. Okay. Dat, dat zijn de algemene tips. En stel je voor dat nu iemand zit te luisteren. Ja, ik denk dat ze er weinig zijn. Hoor. Want als je nu zit te blokken, dan ga je geen Radio 1 aanzetten normaal gesproken. Maar stel je voor ze zitten nu te luisteren en te blokken. Perfect. Uh -huh. Of, of een paar moe zitten te luisteren en ze zien uh, zoon of dochter Lief uh, nog blokken. Nu op het examen van morgen, staat ook op het programma. Ik geloof uh, kunnen natuurlijk kunnen voor de VWO. De HAVO gaat naar Nederlands. Uh, wat, wat, is, wat is je advies? Nu nog blokken of uh, gauw je bed, bed nee, ga je bed in? Nee, gauw je bed in. Het is uh, half drie. Niet blokken om half drie. Dat is uh, geen goed teken. Nee, nee, dat is geen teken je van je vertrouwen. Je heb je ook nodig. Ja. Ja. Ja. Nee, uh, klopt slaap goed nodig. Okay. Slaap jij. Goed zo. Nou, allemaal, allemaal naar bed, al die examenkandidaten. Hup, lekker slapen. Kom, <laughs> kom wel goed morgen. Inderdaad. Oké, okay, goed zo. Satja, dank je wel. Graag gedaan. En uh, succes morgen weer met uh, de klachtenlijn. Dan gaan we dankjewel. nog even terug naar mevrouw Olshoff. Ja. En hoe, uh, hoe deed u dat eigenlijk destijds? U voorbereiden op die examens. Had u daar ja. nog uh, trucs voor? Nou, het... het uh, ik heb dus uh, de gewone, de, de, de, huizen, de lagere school gehad en nou ja, als je vroeger niet goed kon, ik zo stellen, of er werd eigenlijk niet zo heel erg goed gevraagd, er werd gewoon op school ge, gezegd van nou je kunt het naar het vervolgonderwijs en dan ga je daar naartoe. Ja. En uh, nou, bij, ik ben de jongste van vijf kinderen dus op een zeker moment hadden mijn ouders uh, ja, het toch wel, ja dat was wat moeilijker. Hè? En uh, dus toen ben ik gewoon naar dat, het soort van, dat is het, was dan vroeger een, een, een huishoudopleiding. Ja. En mijn ouders waren wel zo van, nou, daar moet je wel iets bij gaan doen, want alleen aan die huishoudopleiding heb je niks. Dus daar kon je dus een cursus, dat heette dan Culemborg, dat was van een aparte instantie en dan kon je dan gewoon eindexamen doen. Dat was in algemene vorm in Nederlands taalgeschiedenis. Aardig uh, kunnen wij dus dan uh, extra weer voor naar school moest op dezelfde school, ja. om dus die die, die, die graden nog iets wat hoger dan wat de school gaf te leren. En daar werd gewoon een soort van staatsexamen, of in ieder geval een, een, een klassikaal examen, voor afgelegd. Iedereen ja. die daar uh, aan mee deed, die moest daar gewoon aanwezig zijn. En dat ja. was precies hetzelfde als nu. Ik zie me nog zo zitten in zo'n bankje. En, uh, ja, van die rijtjes. Allemaal doodstil. Ja. ja. En uh, dat uh, heb ik met goed gevolg uh, gehaald. Uh, was ook wel uh, voor mijn toedoen dan wel weer een graad hoger dan wat je normaal op in de klas leerde. Ja. En uh, in de klas had je dus wel, waar ik nog vreselijk om moest lachen, als je dus een huishoudopleiding deed, dan had je, op, had je dus ook uh, uh, handarbeidvakken. vakken. Okay. Dus je moest dan met je handen ook wat doen. En dat, dus dat dus moest je dan ook examen doen? Ja, daar moest je allemaal examen ja, doen. Ja. Je moest bijvoorbeeld examen doen hoe of je een, een kind verzorgde. Laat je erom doen. Dus dat werd gewoon gedaan. Je moest naar zo'n juffrouw heen. En dan moest je dus een heel kind van voor of achter aankleden. Weet je wel? Dus je was al ja. een soort van moeder met. Met veertien, vijftien, zestien. En uh, dan moest je bijvoorbeeld, kreeg je een lap stof. En daar kreeg je dus verder niks bij, een stuk papier. En dan moest je dus maar een kinderoverhemdje van naaien. Want dat had je in de loop van de tijd geleerd. Je ja. had ook niet gezegd van, doe dat maar. Dat was ook allemaal klassicaal. koken ook. Ja. Dus het was, was werkelijk wel een impact. Want je ging iedere dag naar school en je moest daar ook iedere dag. Het was dan een schoolexamen, want staats is, was op die school is dan niet, omdat dat gewoon niet, in die tijd vroeger niet was. Volgens mij is het helemaal goed gekomen met u als, als moeder en als, uh, als huisvrouw. Ja, toch wel. We hebben dan twee dochters en onze oudste dochter is universitair geschoold en de andere ja. heeft dus een verpleegkundige opleiding gedaan, maar had... ik weet wel hoe moeilijk het is. Maar had, het u, moeilijk... had, u dat, had u dat toch ook niet liever, want u bent, heeft dan huisartschool gedaan, dat was ja. zo, nu eenmaal zo in die tijd, maar ja. had u ook niet liever doorgeleerd? Toch wel, maar ik heb in mijn leven zoveel gewerkt, en nu ben ik dus 64. 3 enfin, drie, oh, laat ik me niet ouder maken als ik ben. Ik ben 63. En uh, ik heb in mijn leven heel veel werk gedaan. En ik heb eigenlijk, daar wil ik nog even op inhaken... Mm -hmm. Ik heb heel veel uh, door zelf in een baan me in te werken... Ja. daar uh, met, mijn, met, mijn, uh, uh, met mijn praktijk, laat ik maar zo stellen... Mm -hmm. de banen allemaal gekregen. Niet okay. met mijn studies, want die had ik vroeger niet... Begrijpt u? De dus ja, ja. ondergrond is ja. heel weinig geweest. Ja. Maar ik heb toch altijd banen gehad waar iemand later zei van... ik dacht dat jij veel meer gestudeerd oh. had. Ja, nee, ja. dat heeft mijn leven gedaan. Precies. Begrijpt u? Ja, daar hebben we hem weer. De, de school van ja. het leven. Waar je veel meer van ja, leert. Ja, uh, het vervelende is... Uh, uh, ik, ik ken mensen en die hebben, uh, die hebben een zoon. En die jongen die heeft hartstikke veel gestudeerd. En ja. die, is, die, heeft, die kan geen baan krijgen. Omdat hij geen ervaring krijgt. Nee, die ervaring nee. krijgt hij niet, ja. omdat hij geen baan krijgt. Ook dat is deze, dat last, ja, deze lastige tijd. Ja. Dat, is, dat, is, dat vind ik zo erg. Want dan denk ik, die jongen heeft echt gestudeerd. Hij ja. heeft ja. een diploma, heeft nog een diploma, nog een diploma. En dat zijn echt geen uh, diploma straat te maken, hoor. Heel nee. veel verstand. En dan, en dan moet hij solliciteren en dan krijgt hij geen baan. Want er is geen werk. Want, en als er werk is, dan hebben er honderden voor hem... die ervaring hebben met iets... En, ja. en die ervaring heb ik vroeger alleen gehad uit de praktijk. Dus ik, goed zo. ik heb van alles gedaan. Ik ja. ben vertegenwoordiger geweest. Ik zit nu zo. bij, uh, bij een, een, een, een, een staatsbedrijf. En uh, daar heb ik me ook ingewerkt Gewoon omdat je, je kunt vaak ook dingen meer dan wat je denkt wat je kunt. En dat, en dat allemaal met slechts het huishoudschooldiploma. Kijk eens aan. Ja, ja. Wat dat betreft is er, is er hoop voor iedereen. Maar goed, er moet er wel eerst de crisis een keertje over zijn: dat er weer banen ja. zijn en zo. Hè. Dat is op ja. die Ja, dat is de moeite. Dat is, ook. Dat is, dat ja. is juist ja. de finesse. Ja. Waarom kinderen nu. Ze leren zoveel. En wat ja. is de achtergrond? Kom ik wel aan het werk? Heb maar ik. Dat, eh, gaat, dat eh, gaat toch weer goed komen, mevrouw Ossoff? Ik hoop het dat echt. Gaat, dat gaat het zich allemaal uitbetalen, natuurlijk. En die heeft de toekomst. Ja. Dat, dat gaat, ja, vast en zeker. Ja. Maar het duurt even, nu. Ja, ik hoop dat het niet zo yes. lang duurt, want okay. het wat gaat allemaal in een neerwaartse spiraal naar beneden. Dat hoop dat ik met u mee. Goed. Nee, dat is ja. niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik wil u bedanken voor uw verhaal, mevrouw Oshof. Ja, Ik uh, wens u nog veel succes met uw uh, programma. Dank u, en u wel. En ik ga nu proberen te slapen. Tot oh, nou zin. ja, dat, dat, uh, ik ga u niet tegenhouden. Dat is ook belangrijk. Fijne, fijne nacht nog. Goed zo, hetzelfde. hè. Muziek. MUZIEK To tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay.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 You don't have to stay, Bob. Ja, Zou die eigenlijk al eindexamen hebben gedaan? Geen idee. Of zegt er niet heel raars? Ik heb, ik heb geen idee. Het is een jong gast, ziet er jong uit, maar uh, maakt heerlijke muziek. Alsof hij het al jaren doet. Hartstikke mooi. Douwebop was dat. Goed, mevrouw Paagman, die heeft uh, wel degelijk examen gedaan. Alhoewel het alweer een tijdje geleden is. Juist. Hoe lang geleden? Ik heb examen samen gedaan in 1949. Zo! En dan zei die mevrouw die voor mij was dat de lat hoger werd, wordt gelegd tegenwoordig. Nou, onze lat werd aardig hoog gelegd. Ja. Ik U, uh, kreeg het heb dan. een schriftelijk examen gedaan in Groningen. En wij moesten s'morgens om half zeven voor het mondeling examen naar Leeuwarden toe. Ja. En dan moest je zelf maar zien dat je de trein haalde. Mijn moeder zei dan, uh, ja, wij hadden geen wekken. Mijn ouders wel, maar ja, die moesten zij houden. Ik moest zelf maar zien dat ik wakker werd. Ja. Nou, dan durfde je de hele nacht niet te slapen... uit angst dat je de trein zou missen. <laughs> en dan gingen we naar Leeuwarden... en daar was het uh, mondeling examen. Wat een ellende. Had je ook nog eens slecht geslapen? Je helemaal niet geslapen. Helemaal niet geslapen. Dat durfde je toch niet? Uit doodsangst dat je die trein zou missen? Ja, ja. Nou, lekkere ouders hebben dus het allemaal goed. het ging allemaal goed. Ik had overal een acht voor. Maar ik vind dat de, lijn, dat de lab niet hoger gelegd wordt. Hoor. Nee. mijn. Soms hebben gymnasium en atheneum gedaan. En ik heb ze helemaal bij kunnen houden tot het eind. Oké. Okay, ja, behalve dan met Latijn en Grieks. U had gerust nog dat een keer examen kunnen doen. Nou, ik heb er wel eens aan gedacht. Ja? Ik heb er Serieus? wel eens aan gedacht, Waardoor ik ga studeren. Maar ja, ah. ik heb altijd gewerkt. Ja. Ah. Ja, en wij hadden ook nog de laatste twee jaren van de oorlog... geen lagere school gehad. Hmm. De vijfde en de zesde klas niet. En okay. in 1945 begon de Mulo. Okay. En dan uh, had je maar alles bij te leren. Want dat hadden we nooit gehad, geschiedenis en adreskunde. Oké, okay. en, en het, het probleem wat nu wordt geschetst... Hè, dat kinderen van de basisschool komen dat ze het niet fatsoenlijk kunnen rekenen. Was dat toen ook? Of kon u het wel? Oh, nee. Ik kan nu nog alles. Ik reken nooit met een rekenmachientje of weet ik wat. Ik doe alles uit mijn hoofd en ik ben zo klaar. Maar daar had u al de lagere school meegekregen, ondanks die twee jaar uh, gemist... Ja, ja, ja. Dat, dat heb je later wel ingehaald. Dat, heb ik allemaal, dat moest je allemaal zelf inhalen. Hm. En we hadden niet eens boeken. Bijna geen boeken. Want alles was kapot. Dat moesten we ook allemaal nog in schriften schrijven. Ja. Nou, mijn schrift is daardoor wel mijn uh, bedorven. Ja. Maar uh, ik heb geleerd, geleerd, geleerd. Dat ik, uh, ik weet niet wel. En daarna nog allemaal cursussen. Hm. Want je mocht, ik heb een hele hoge baan gehad. waar je had... Uh, tot 1955 mochten getrouwde vrouwen niet werken. Mm -hmm. Ja, wat een en tijd ik ben he? in 1953 getrouwd. Nee, wacht even, in 1956. En toen ben ik meteen beginnen te werken. Kijk eens aan, u zei, uh, jullie kunnen me wat? Ik ga werken. Juist. En, we hebben en wat... ik heb het met zoveel plezier gedaan. Kijk, nou dat horen we graag. En nog, uh, nog vele examens volgden, of dat niet? Ja, heel veel. S'avonds ja. ja. bijgeleerd. Ja, heel goed. En uh, directiesecretaris secretaresse ben ik geweest. Ik heb al examens die daarvoor nodig waren gedaan. En ik had een hartstikke hoge baan. Ik heb veel verdiend. En ik kijk er met heel veel plezier op terug opdat uw verhaal de luisteraar mogen inspireren. Dank u wel, mevrouw Paagman. Ik hoop het. Goed zo. nacht. Dank u. En dat eerste uur in van dit is nacht zit er alweer op over de examens. Daar sluiten we de lijnen over. Maar ze gaan open over heel andere dingen. Risico's nemen bijvoorbeeld. Daarover spreken ik zo meteen met personal coach Johan Terborg En u mag meepraten. Waarin kunt u wel een zetje gebruiken? Of een advies van deze personal coach? Bel nu 1121 Tot zo, naar het nieuws.